Van harte welkom, mijn naam is Renate, ik ben jullie gastvrouw vandaag en we hebben een bijzondere dienst, een hele bijzondere dienst, een feestelijke dienst, slingers, want Gerbrand preekt vandaag voor het laatst bij ons en hij gaat een nieuwe stap samen met zijn gezin maken. Voel je vrij in deze gemeente, we gaan met elkaar lezen, we gaan met elkaar zingen en bidden, doe wat bij je past, volg je hart en dan komt het helemaal goed. Vandaag uh, is We Are The Sound bij ons en maakt muziek. Dank jullie wel, welkom. En uh, ja, ik vind het uh, een hele mooie mooi gezicht, zo vol. Ik weet niet, is er nog plek uh, hier vooraan? Ik weet niet of er mensen naar voren willen komen, dan, uh, dan kan dat. Gerbram, Marjan, Firmijn, Anne, we gaan een feest maken vandaag voor jullie. En um, ook speciaal voor jullie heeft hier de sound uh, jullie wensliederen ingestudeerd. Dus uh, die brengen ze te horen. Jezus blijft bij ons, dat is het thema. Jezus blijft. En dat mogen we, ja, mogen we op vertrouwen dat hij bij ons blijft, maar dat hij ook met Gerbram en Marjan meegaat. De, ja, de nieuwe stap maken helemaal naar Friesland. Een nieuwe uitdaging. Waar we ook op mogen vertrouwen, is dat God altijd bij ons is. Hij heeft dat uh, verbond met ons gesloten. Helemaal aan het begin van de Bijbel staat er een prachtig verhaal over. En hij heeft daar gezegd van, weet dat ik altijd bij je ben. Waar je ook heen gaat, wat je ook doet. En dat heeft hij uh, door middel van een regenboog laten zien. En uh, die regenboog, dat, die heeft allemaal verschillende kleuren. Net zoals de vlaggetjes hier in de ruimte. Maar wat we niet altijd zien, is dat hij helemaal rond is. Een verbond. Er zit geen end aan, de regenboog. En daar heb ik een heel mooi filmpje van gevonden. Misschien dat het mogelijk is het licht even uit te doen. Dan kunnen we eens kijken naar dat mooie verbond wat God met ons allen heeft gesloten. Deze regenboog is gefilmd vanuit een hoogwerker. Zo hoog zit men in een hoogwerker en zo zie je dus hoe de regenboog echt is. Helemaal rond, geen einde aan, net als het verbond dat de Heer met ons gesloten heeft. Ik ben altijd bij je, tot eindig in je leven. Ik zou graag willen bidden, voel je vrij om mee te doen. Ik zal jullie voorgaan. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we met zoveel mensen bij elkaar mogen komen. Heren, het is een speciale dienst vandaag, waarin we afscheid nemen van onze voorganger Gerbram en zijn gezin Marjan, Anne en Vermijn. Heren, u leidt er naar buitenpost, naar Friesland, naar jaren van goede zorg en leiderschap voor de Veenhardkerk. Heer, wat mogen wij u dankbaar zijn voor die tijd die geweest is met elkaar. De groei die u in de Veenartkerk en in ons iedereen heeft gegeven. Heer, u bent bij ons. Waar we ook heen gaan, u leidt onze wegen. Heer, we weten, deze zullen niet altijd even makkelijk zijn. Maar met u aan ons zijde bereiken we het doel wat u voor ons voor ogen heeft. Heer, laat deze diensten feest zijn. Te ere van u en al het goede wat u geeft. Heer, uw liefde, Jezus' liefde in ons, in ons klein en groot... Dat mogen we uitdragen. Wees bij ons nu en in de toekomst. Amen. We willen nu een, uh, een filmpje tonen. En deze is uh, gemaakt door Elise van Kreuningen. Gedichten van. Wat ik je mee wil geven, wat je, wat je denk ik niet helemaal nog realiseert, maar wat, ik, wat je echt mee geleerd hebt, is dat uh, God niet alleen van, uh, van, van zielen houdt, dat, dat is met een paplepel ingegeven, maar dat God ook van uh, zeehonden houdt. Het boekje weet ik niet meer, de organisatie weet ik niet meer, ik ken hier ergens leren hoor, het boekje van je, dankjewel. Maar uh, uh, dit feit, dat, dat God echt om zijn wereld bekomen is en ook bekomen is om zeehonden en om uh, schoolheksers en grutto's, ja, dat heb ik toch van jou meegekregen, dus uh, dat dankjewel. Hé, Audu, sta je goed? Gerbram gaat weg! Dat was ongeveer de reactie uh, die wij toren kregen toen we in de Stadselkerk in Amstelveen deelden dat Gerbram gaat verhuizen naar Buitenpost. We vinden het allemaal ontzettend jammer. Uh, heel veel mensen luisterden heel graag naar Gerbram. Je kwam hier al, uh, al, al jaren. We gaan je gewoon missen. Je was iemand die we altijd even konden bellen voor advies. Je hebt ons heel veel inspiratie gegeven op zondag, maar ook door de week met cursussen. Wat niet veel mensen weten is dat je ook een jaar lang echt voor de Sint-kerk gewerkt hebt. Toen Tim vertrok, toen heb je samen met Ewald en mij doorgepakt. En uh, ja, we zijn je ongelooflijk dankbaar voor alles wat je hebt betekend. Dat is duidelijk, we gaan jullie missen. Wat we nu gaan doen is twee liederen met elkaar gaan zingen. En wij zijn gewend om te gaan staan. Voel je vrij om te gaan staan. En... Uh... Ik zou graag Marjorie en Rianne even naar voren willen vragen. Zij willen namens de Kruimels, Veenard Kruimels en Kanjers of Kids even wat uh, zeggen. Rianne, de Marjorie, die komt eraan. Zal ik jou als eerste geven? Nou, namens de Venerd Kruimels hebben wij ook wat gemaakt voor jullie. Allemaal een handje om jullie te bedanken en uit te zwaaien. En ook de kids hebben niet stilgezeten. Uh, als, uh, als leiders van de, van de jeugd proberen wij onze ki kinderen ook al uh, bagage mee te geven. Wat ze. Uh, nou ja. ...wat in een doos uh, gestopt uh, wordt. Wat uh, de kinderen hebben gedaan is dat ze, uh, zoals je ziet... ...hangen er allemaal kaarten. Nou, één keer raden voor wie die zijn. En die mogen jullie uh, aan het eind van uh, vandaag in deze doos stoppen. Dus uh, namens de kinderen ook uh, een klein presentje. Alsjeblieft. Dank jullie wel. Dan is het ook nu tijd voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben twee programma's. We hebben... De Veenart Kruimels voor kinderen van 0 tot met 3 jaar. Die mogen zometeen langs de keuken achterin in de ruimte lekker gaan spelen en ook luisteren. En um, dan hebben we nog de Veenart Kids. Die, dat zijn kinderen van groep 1 tot met 4. Die mogen even hun jas aan gaan trekken, want die gaan mee naar een apart gebouw en hebben daar uh, hun eigen moment. Heel veel plezier. Ik wil jullie uitnodigen om te komen gaan staan. We gaan met elkaar twee nummers zingen. jullie wel. Ik wil graag Diederik en Eva naar voren roepen namens de X-Point en de Conyers. Kijk, En Simon komt ook nog hoor ik. Helemaal goed. Simon? Yes. Zal ik jullie als eerst het woord geven? Namens de kanjes uh, willen we uh, Marjan en Fumijn uh, bedanken. Marjan, bedankt uh, voor, je, voor je inzet en voor je, uh, voor je kanjewerk. En uh, Fumijn, we willen bedanken dat je er uh, heel veel was en uh, voor, je, uh, voor je tijd. En we zullen altijd bij elkaar in het voetbalteam zitten bij de Heer Jezus. Ik wil graag uh, dit aan Anne geven, want um, we hebben heel veel samen gedaan in de kerk en we hebben ook heel veel gedeeld en ik ga je heel erg missen. Dank jullie wel. dan uh, wil ik graag de Bijbel met jullie openen. En we gaan uh, lezen uit uh, 2 Timootjes 3, vers 10, tot met 4, vers 5. Ik zal hem even openen. En dit is uh, in de Bijbel het Nieuwe Testament. De Bijbel bestaat uit twee, uh, uh, twee delen, het Oude en het Nieuwe. En we gaan in het Nieuwe Testament lezen... En dat is de tweede brief die aan Timotius is geschreven door Paulus. En het is de tweede brief en dat is geschreven. Paulus zit in de gevangenis en hij, hij spreekt Timotius toe. Het is een moeilijke tijd. Jullie kunnen meelezen op het scherm achter mij. Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer, mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde, volharding... En je hebt hetzelfde lijden en dezelfde vervolgingen ondergaan... die mij in Antiochieën, Konium en Lysra hebben getroffen. Ik heb ze allemaal doorstaan. De Heer heeft mij steeds weer gered. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven... zullen worden vervolgd. Slechte mensen en oplichters zullen van kwaad tot erger vervallen. Het zijn bedriegers die zelf bedrogen worden. Maar jij... Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd... met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven... zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd... en kan gebruikt worden om onderricht te geven... om dwalingen en fouten te weerleggen... en om op te voeden tot een deugzaam leven zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is... en voor elk goed doel volledig is toegerust. Ik roep je dringend op ten overstaan van God en van Christus Jezus... die zal oordelen over de levenden en de doden. Ik zweer bij zijn komst en heerschappij. Verkondig de boodschap, blijf aandringen. Of het nu uitkomt of niet, wijs terecht. Straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. Want er komt een tijd... Dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en er naar de mond praten. Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. Jij echter moet in alles nuchter zijn. Je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. Aan Gerbrand deze taak. Sorry, ik ga even puzzelen, want dan heb ik even iets meer, anders dan zie ik die kant helemaal niet. Goedemorgen allemaal. Mooi dat jij er bent. Het is uh, apart voor mij om hier te staan, maar ook goed. En ik vind het geweldig al wat, uh, wat er nu gebeurt. En, uh, nou, ik, heb, uh, ik ben al ontzettend uh, aan het genieten. En uh, het is een mooi Bijbelgedeelte, om, uh, om dit mee uh, te vieren. Wat houdt jou overeind? Wat zorgt ervoor dat jij nuchter blijft als alles tegenzit? Um, en wat zorgt er ook voor dat jij net zo nuchter blijft als alles meezit en het succes door je leven raast? Wat houdt jou in alle omstandigheden overeind? Weet je, er overkomt mensen van alles. En er raast van alles door en over je leven heen. En het is verbazingwekkend hoeveel mensen kunnen hebben. Maar een leven kan ook zomaar onderuit gaan... op het moment dat je niets of niemand meer hebt... om je aan vast te houden. Wat jij nodig hebt... Wat wij allemaal nodig hebben is iets of iemand waar we in alle omstandigheden altijd ons aan vast kunnen houden. Vanmorgen ga je proeven wat ons hier in de Veenaardkerk overeind houdt. En dan ga je ook ontdekken dat het ons niet alleen maar overeind houdt, maar dat dat het is wat ons vleugels geeft. Ik, ik ben vast niet de enige die, uh, die de Olympische Spelen kijkt af en toe. En um, je hebt natuurlijk respect voor alle prestaties die die sporters leveren. Maar waar ik eigenlijk nog meer respect voor heb is hoe ze omgaan met alles wat daar omheen op ze afkomt. De enorme storm die over die mensen heen komt op het moment dat ze iets winnen. En zorg dan maar dat je gewoon en nuchter naar je volgende prestatie toe gaat. Maar ook al het zuur en alle teleurstellingen op het moment dat het niet lukt... Op dat moment waar je al die jaren naartoe gebouwd hebt. Waar houden ze zich aan vast? En, en bij sporters is dat heel erg hun, hun fysieke mogelijkheden. En dat, dat zeggen ze ook vaak in interviews. Ik, ik weet dat het in me zit. Ik voel het in de trainingen. Het moet alleen nog even uitkomen. En soms ook de prestaties in het verleden. Ik weet gewoon dat ik dit kan. Ik heb dit eerder gedaan. En wat, en wat ik ook altijd heel mooi vind, uh, uh, uh, sporters hebben ook heel vaak hun ouders als houvast. Dat ze uh, op het moment dat het echt, echt heel spannend is... soms gewoon letterlijk tussen hun vader en moeder in gaan zitten... om zich ergens toch aan vast te houden. In de Feyenoordkijk leveren wij geen uh, Olympische prestaties... hoewel er wel uh, fanatiek gesport wordt af en toe. Uh, maar we hebben, net als dat, ieder mens in ieder leven... hebben we hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt. En een moment dat de Feyenoordkijk heel erg bepaalt is... is uh, alweer een tijd geleden, toen we echt op een dieptepunt zaten en het erop of eronder was voor deze gemeente, um, dat, we, dat we alles omgegooid hebben, het roer helemaal omgegooid hebben, en um, uh, dat we veenhaardkijk zijn geworden. En toen is er uh, van alles veranderd aan de buitenkant van de kerk en, en hoe we kerkdiensten doen en hoe we ons presenteren in het dorp. En daar hebben we enorm onze schouders onder gezet en we hebben enorme groei mogen ervaren. En ik heb eigenlijk pas veel later echt beseft dat wat we toen gedaan hebben, in 2006, dat dat veel meer uh, uh, dan een cosmetische operatie een bekeringsproces was. De hele bewuste keuze van een groep mensen om, om de gemeenschap niet langer te laten draaien uh, om het eigen voortbestaan, om de eigen traditie, om de eigen regels, maar om Jezus in het centrum te zetten. ...en de, de missie waar hij ons voor roept. En daarmee hebben we als Veenlaardkerk dat gevonden... ...waar we ons in alle omstandigheden aan vast kunnen houden. En toen de Veenlaardkerk begon te groeien... ...en we, en we op een gegeven moment de visie op papier gingen zetten... ...toen was dat ook wat massaal terugkwam. Dat mensen zeiden... ...weet je, wat, wat, in, wat er in de Veenlaardkerk ook gebeurt... Maar onze belangrijkste kernwaarde, dat wat, wat nooit mag veranderen, is dat het in de Veenlaardkerk altijd over Jezus gaat. En dat is het hart van wat de Veenlaardkerk de Veenlaardkerk maakt. Dat is de kern waar we op dit moment, spannend moment, ook weer naar terug gaan. Wat er ook allemaal gaat veranderen, dat verandert nooit. In het Bijbelgedeelte wat Renate net las, wordt ook afscheid genomen. Als je een klein stukje leest heb je dat niet gauw door, maar het is de, de laatste brief die we van Paulus hebben. En in alles merk je dat Paulus voelt dat zijn einde nadert en hij is ergens aan het loskomen van Timotheus. Hij hoopt dat Timotheus hem nog bereikt, weet niet of dat echt gaat lukken. En, en, en Timotheus was van al die mensen die Paulus op zijn reizen was tegengekomen, van alle leerlingen met wie Paulus samenwerkte, was dat degene waarmee de band het meest hecht was. En, en Paulus neemt afscheid van Timotheus op wat lijkt een buitengewoon lastig moment. De, de, Paulus zegt ergens iets verder in de brief, iedereen heeft mij in de steek gelaten. Ik sta helemaal alleen. Kom alsjeblieft naar me toe. En hij waarschuwt verdurend voor mensen die, die af zijn gevallen. Voor mensen die andere dingen doen. Dus het lijkt erop dat het een moment was dat, dat het schuurt. Dat er verdeeldheid is. Um, dat, dat mensen misschien ook bang zijn op het moment dat het echt misgaat met Paulus. Bij hem wegvluchten. En, en op een heel moeilijk moment gaat hij deze brief aan Timotheus schrijven. En, en, en moet hij Timotheus ook loslaten. En op dat moment gaat Paulus terug naar de kern. Hij zegt, Timotheus, je weet wat we samen hebben meegemaakt. In een paar snelle woorden schetst Paulus zijn biografie, die voor een heel groot deel samenvalt met het verhaal van Timotheus. En Timotheus weet in die woorden wat Paulus bedoelt. Hij weet dat Paulus bedoelt dat het, dat het gaat om al die momenten waarop Paulus en, en hij en Paulus samen... Geproefd hebben, gevoeld hebben, ervaren hebben hoe groot, hoe gaaf en hoe krachtig Jezus en zijn genade is. Paulus, Paulus was een, een jonge, buitengewoon intelligente, zeer ambitieuze man die zijn houvast vond in de Joodse wet, in de kennis van zijn Joodse wet, in zijn inzet voor de Joodse wet. En iemand zouden wij vandaag zeggen die daarin volledig radicaliseerde grote brokken maakte en op een zeker moment in zijn leven stil wordt gezet Jezus ontmoet heel direct en hard geconfronteerd met de puinhoop die hij veroorzaakt heeft maar, en dat is bijzonder tegelijkertijd als een mens, helemaal omarmd bij elkaar geraamd op waardige schat en ingezet en voor Paulus is, is Jezus, is God niet alleen maar iets afstandelijks. Jezus niet een voorbeeld. Niet, niet een God van ooit eens. Maar Jezus is diegene die voor hem stond. Die hem recht in de ogen keek. Die hem tot in zijn tenen doorgronde. En toch van hem hield. Die ervaring heeft Paulus leven veranderd. En, en, en dat zorgde ervoor dat het kwartje viel. En dat Paulus heel dat grote verhaal ging zien van God, de mensen en de nieuwe wereld die aan het ontstaan is. En Paulus heeft heel zijn verdere leven in dienst gesteld van dat verhaal. Dat is zijn leer, zijn levenswijze en zijn streven. En in, in die dienst, in dat verhaal is hij Timotheus tegengekomen. Zijn ze op reis gegaan, letterlijk, schouder aan schouder onderweg. En hebben ze elke keer weer opnieuw ervaren, op moeilijke momenten, op mooie momenten. Hoe gaaf God genade is. En hoe goed het was om dat te proeven. En bij Paulus zit daar altijd heel diep het besef onder. En weet je mensen, na nou alles wat ik heb meegemaakt, dat is ook het enige wat ik echt nodig heb. Alles wat ik ooit al zou willen hebben, is al lang van mij. Het enige wat ik nodig heb, is dat ik die genade ken en steeds weer mag proeven. En dat geeft zoveel rust en zoveel ruimte. Om het te zijn voor anderen. Om te leven voor God. En, en de vruchten daarvan zijn geduld en geloof en vastberadenheid en liefde. En die heeft Timotheus ook mogen zien. En Paulus zegt, en uiteindelijk maakt het dus ook niet zo heel veel uit. Het maakt niet zo heel veel uit, zelfs niet of ik het er levend van afbreng. Als dat verhaal maar verkondigd wordt. Als het verhaal van Jezus maar verder gaat in deze wereld. Weet je, en die overtuiging, dat geloof, dat zet hij hier levensgroot voor Timotheus neer. Die zegt of we elkaar terugzien of dat we elkaar niet terugzien. Beste Timotheus, als we ons hier aan vasthouden, dan blijven we overeind. Ook op dit moment. Dus wat, wat de rest van de wereld ook doet. Jij Timotheus, hou je hieraan vast. Verkondig het evangelie. Zet jezelf in. En dan, en dan komt het uiteindelijk uit bij dat prachtige laatste vers waarmee die Timotheus eigenlijk uitzendt. Hij zegt, wees nuchter, aanvaard je lijden, verkondig het evangelie en vervul je dienende taak. Dat is prachtig. En daarmee zendt Paulus veel meer dan alleen Timotheus uit. Dit is over Timotheus hoofd heen een oproep aan ons allemaal, aan iedere christen. Dit is wat het betekent om Jezus te volgen. Nuchter zijn, je lijden aanvaarden, wat de rest van de wereld ook doet. Verkondig het evangelie, vervul je dienende taak. Toen ik een, een paar jaar geleden op reis was in Oeganda... met een groep uh, uh, voorgangers... Um, en, en die reis die, die ging erover om te zien... hoe de kerken in Afrika hun dienende taak vervullen. Hoe ze er zijn voor hun dorp. En het is indrukwekkend... want de kerken in Afrika lopen daarin heel ver voor... op de kerken hier in het westen. Um, en toen ik daar onderweg was, was er een, een vrouwelijke voorganger die tegen mij zei, weet je Gerbram, als God ergens een kerk plant, dan doet hij dat omdat hij daar een taak heeft voor die kerk. Dat vind ik mooi. Dat is, dat is waar ik in geloof. God heeft hier een kerk geplant. We hebben hele bijzondere dingen meegemaakt. We hebben de aanwezigheid van de Geest gevoeld. We, we hebben het zien volstromen. We hebben groei meegemaakt. Maar God heeft de Kerk hier niet neergezet en laten groeien om een gezellige plek te creëren voor ons samen. Voor jou. God heeft de Kerk hier neergezet omdat hij een taak voor ons heeft. Een dienende taak in deze omgeving. En daar, daar mogen we mee aan de slag gaan. Weet je, en op, op allerlei manieren gebeurt dat al. Er gebeuren prachtige dingen waarin allerlei mensen in de Veenlaardkerk dienend aan het werk zijn in hun omgeving. En al biddend en al doend mogen we dat steeds meer ontdekken. En in al die jaren dat we als Veenlaardkerk onderweg zijn, hebben we ook ontdekt dat het altijd een gevecht is. Dat je in dezelfde spanning, in hetzelfde gevecht terechtkomt als we Paulus en Timotheus hier zitten. Altijd het gevecht van... van Blijf je, blijf je bij het oude vertrouwde? Of heb je het lef om je vleugels uit te slaan? Altijd het gevecht. Wat, wat dringt zich in het centrum? De traditie, het gebouw, de, de, het eigen voortbestaan. Of toch elke keer Jezus zelf. Het gevecht om toch elke keer weer kerk te zijn voor jezelf. Dat Paulus zegt het een aantal keer tegen Timotius. Als je je dienende taak wil vervullen, dan kost dat iets. Dan brengt dat altijd lijden met zich mee. Dat betekent ook dat je dingen die, die je voor jezelf misschien koestert, dat je bereid bent om dat los te laten. Om maar anderen te kunnen dienen. Dat is liefde. En, en die kosten. En dat gevecht kun je alleen opbrengen. Dat gevecht kun je alleen winnen als je steeds weer teruggaat naar het proeven van Jezus en zijn genade. En daarin heeft deze kerk zo ontzettend veel mogen ontvangen. En als ik het even dicht naar mezelf haal, het begin van de Veenhaardkerk was echt bijzonder. Het moment van uitgezegend worden in Utrecht, de eerste diensten hier, de, de groei van, van aantal, maar ook het groei van geloof in mensen, de hoop die de kerk binnenkwam. Dat waren momenten dat we heel erg de kracht en aanwezigheid van de geest gevoeld hebben. Dat we op zijn vleugels mochten, mochten kerk zijn. He, ik, ik heb zoveel momenten hier meegemaakt dat we, dat we avondmaal stonden te vieren. Dat mensen langs liepen. En dat ik ergens van binnen een klein feestje vierde. Omdat ik zag dat er iemand was die het eerst van zijn leven avondmaal vierde. En hoe gaaf dat was en hoe diep dat ging. He, al die momenten dat we met ontdekken onderweg waren. En, en mensen bij elkaar die voor, voor het eerst het evangelie deelden. Mooie avonden, gave weekenden. Bijzonder om te zien wat er gebeurde bij mensen. Dat was gaaf. Alle doopdiensten waar ik bij mocht zijn. Uh, uh, de begrafenis ook. Het waren er niet veel, maar dat waren wel de momenten dat het diep ging. En zei: Het is zo gaaf om als dominee op zoveel plekken, momenten, op de eerste rij te zitten. En het van zo dichtbij mee te maken. En tegelijkertijd, weet je, wij zitten allemaal op de eerste rij. Op al die momenten dat er hier op het podium mensen staan om hun getuigenis te geven. Om te vertellen wat Jezus in hun leven heeft gedaan. Wat het met hen heeft gedaan dat ze in deze kerk binnenkwamen. Die momenten dat mensen zich lieten dopen en vertelden hoe het was om je opeens geliefd te voelen. Mensen die vanuit hun tenen vertelden um, dat zij bij Jezus wilden horen. Dat was gaaf. Mensen die vertelden dat ze tot hun eigen verbazing geloofden. Die momenten dat, dat mensen hier vertelden over hoe zij hun missie en roeping hadden gevonden. En wat voor fantastische ontmoetingen dat had opgeleverd. En, en hoe gaaf het is om daarin mee te mogen doen. Al die momenten ging het uiteindelijk over Jezus en wat Hij in ons losmaakt. En zaten we allemaal op de eerste rij. Die momenten steeds weer opzoeken. Dat gevoel steeds weer bovenhalen. En dan weer nieuw gaan proeven. Nieuwe momenten meemaken. Weet je, dan ga je voelen dat Jezus hier was. En dat Jezus niet leeft voor zichzelf. Maar voor jou en voor ons. En hoe dieper dat binnenkomt, hoe meer jij wilt leven voor hem. He, hoe meer je hem wilt dienen. Hoe meer hij gaat leven in ons. Weet je, en zo, zo kan Paulus Timotheus ook loslaten. Paulus gaat, maar Jezus blijft. En zo kunnen wij elkaar ook loslaten. Weet je, dat wat we als Veenartkijk één keer gedaan hebben, heel radicaal. Dat kun je elke keer opnieuw weer doen. Dat moment dat je samen naar God gaat. En dat je, dat je alle ballast van je aflegt. Dat je samen op je knieën gaat en zegt. Heer, als iemand nog iets moet doen. Dan moet u het doen. En dan jezelf met alles wat je hebt in Gods handen leggen. Dat is wat we in 2006 gedaan hebben. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, we gaan onderweg. En of het nou een succes wordt, of dat het helemaal mislukt. Het wordt in elk geval gaaf. Want het is altijd goed om met hem onderweg te gaan. En weet je, je kunt als kerk nooit sterker zijn dan wanneer je jezelf als een kwetsbaar vlammetje in Gods handen legt, Want je bent nooit sterker dan wanneer alles, maar dan ook werkelijk alles, van God moet komen. En op dat gebied is er helemaal niets veranderd. Want ook met 200 mensen zijn we nog steeds een klein kwetsbaar vlammetje. Er is nog steeds helemaal niks maakbaars aan. En elke keer opnieuw kun je alle ballast aan de kant schuiven. En jezelf als klein vlammetje in Gods handen leggen. In de volste overtuiging dat als je dat lukt, dat Hij het wil aanblazen tot iets prachtig groots. Dat fantastische verhaal van Jezus en Gods nieuwe wereld, weet je, dat is een verhaal wat geweldig is. Dat is een verhaal wat wij nodig hebben, wat we allemaal nodig hebben, wat ieder mens en al die dorpen om ons heen ontzettend hard nodig hebben. En onze dienende taak is om onszelf als gemeenschap en als individu in dienst te stellen van dat grote verhaal. <coughs> Dat is geweldig. En, en als onze wegen uiteen gaan. Weet je, het is van allebei de kanten altijd goed en fantastisch. Want als we met hem onderweg gaan, dan wordt het altijd gaaf. De laatste toepassingen. Ik ga ervan uit dat deze heel veel impact hebben. Wat Paulus doet als hij afscheid neemt van Timotheus, is een keer of drie, vier zeggen... Je weet waar je het zoeken moet. Je bent vertrouwd met de heilige geschriften. Je bent opgevoed. Je weet waar je het hebt geleerd. Dus ik wil jullie meegeven. Koester die momenten. Koester die plekken waar de Bijbel open gaat. Als je Jezus echt in het centrum wil hebben van jouw leven. Van de kerkelijke gemeente. Dan kan dat niet zonder heel veel plekken waar de Bijbel open gaat. Zorg dat je erbij bent. Um, leef de liefde. Er zijn ontzettend veel mensen in de Veenlandkijk die zich op ontzettend veel mooie manieren inzetten. Ga daarmee door. Dat zijn de manieren waarop je je dienende taak vervult. Um, sommige mensen die steken hun nek uit, die kunnen dingen bedenken, die lopen voorop. Andere mensen haken aan. Het is allemaal goed, het is allemaal een dienende taak. Maar leef die liefde, pak dat op. En als laatste, maak keuzes. Als je vastberaden wil zijn. Met die enorme vastberadenheid die Paulus heeft en die bij die Timotheus neerlegt. Als je het wilt verkondigen of het nou uitkomt of dat het niet uitkomt. Als je overeind wilt blijven of het nou succesvol is of, of, of helemaal mislukt. Het begint bij overtuigde keuzes maken. Keuzes voor Jezus, een volgende stap naar hem toe. En daar wil ik jou toe uitdagen. Om elke keer in je leven weer die vraag te stellen. Welke keuze wordt er op dit moment van mij gevraagd? En hem dan zetten. En als jij keuzes maakt. Bij elke keuze groeit je vastberadenheid. Zullen we samen bidden? Machtige God, Vader in de hemel, we willen u danken. Het is ontzettend gaaf om met u onderweg te zijn. En we hebben op dit moment maar één gebed. Heer, wees u het centrum van ons leven. Wees u dat wat ons in alle omstandigheden overeind houdt. En laat ons steeds opnieuw weer proeven van hoe goed en hoe gaaf uw genade is. En blijf doorgaan met grote dingen doen. Blijf doorgaan met harten van mensen raken in beweging brengen. Heer, en geef ons steeds weer en steeds meer nieuwe verhalen van mensen die vertellen wat u in hun leven gedaan hebt. Heren, dat is ons gebed, in Jezus naam. Amen. Ga naar muziek, Rise Again, past mooi bij het verhaal van de Veenlaardkijker. Stand my ground Time and time again I'll keep pressing on I'll stand strong Through it all Yes, I'll sing this song Above it all Rise, rise again Though I'm bending in a storm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 Justice be lifted from the dust of shame To reign supreme among the children of man It will not be long Cause truth crushed to earth will rise again Rise Rise again Though I'm bending in a storm Overleven. Ik zal uh, stand houden wat me ook gebeurt, wordt er gezongen. Dan hebben we nu uh, het moment van de collecte. De collecte die gaat deze, week, of deze maand naar het Huis van Vrede in uh, Utrecht. En zij hebben midden in Kanaleeiland een, uh, een onderkomen, al uh, vijf jaar. En uh, daar ontmoeten ze alle mensen in en om, Kanaleeiland En daar willen ze vertellen over Jezus, maar ook gewoon behulpzaam zijn bij de dingen die ze nodig hebben. Dus deze, dit doel is van harte aanbevolen bij jullie. Er zijn nog meer mededelingen, deze zullen we zo meteen op het scherm beamen. Zeggen laten alle kinderen gezellig binnenkomen. En tegelijk met de kinderen die naar binnen komen wil ik vragen of de andere gastvrouwen en gasten hier naar voren willen komen. mensen. We willen graag uh, een moment nemen om uh, samen te bidden, om voor jullie vieren te bidden en uh, voor Buitenpost en voor de Veenhaardkerk. En dat doen we met z'n vieren als uh, gastvrouwen en gastheer van de Veenhaardkerk. Dus ik geef hem zo door uh, hiernaast. Dus zullen we naar God gaan en onze aandacht op hem richten. Goede God, we danken u voor Fermijn voor uw prachtige kleine zoon u geniet van hem en we bidden u dat Vermijn een hele fijne tijd krijgt in Buitenpost misschien is het best wel spannend om nieuwe vrienden te maken en een ander huis te gaan wonen en naar een andere school te gaan maar u bent erbij en geef dat het een prachtig avontuur wordt lieve heer we danken u voor Anne voor uw prachtige kleine dochter u hebt haar zo mooi gemaakt met al haar gaven en talenten dat u haar zegenen, op haar nieuwe school en op haar nieuwe plek. Zodat ze veel mag genieten en zodat ze mag ontwikkelen en dat ze steeds meer Anne mag worden. En dank Heer voor Marianne, uw geliefde mooie dochter. U geniet zo van haar, van wie ze is, van haar creativiteit, haar eerlijkheid, haar zorgzaamheid. U gaat met haar mee, ook naar buitenpost, En geef Marianne dat ze mag wortelen. En dat ze echt haar plek mag vinden. En dat ze ook daar Marjan mag zijn en tot een zegen. En dank voor Gerbram, uw prachtige zoon, uw geliefde kind. Dank voor wie Gerbram is. U hebt hem zoveel gegeven en u hebt nog zoveel meer voor hem in petto. Vul hem met uw geest, zodat hij gezegend wordt en vol van u tot een zegen mag zijn. In zijn nieuwe gemeente en op zijn nieuwe plek. En zo bidden we u voor dit mooie gezin van u, Heer. En omring hen met uw liefde. Heer, we willen u ook bidden voor buitenpost. We willen u danken voor deze mooie kans die de familie Heek daar gaat krijgen. Maar ook de mooie kans die buitenpost gaat krijgen door kennis te maken met dit prachtige gezin. Heer, wilt u ook daar het centrum zijn van hun bestaan... En wilt u buitenpost helpen hun hart te openen voor hen? En wilt u Gerbrand, Marian, Anne en Firmijn in hun kracht zetten? Zodat ze daar ook een bron van inspiratie mogen zijn voor de gemeente, zoals ze dat ook hier waren. En wilt u hen steunen en begeleiden op alles wat op hun pad komt? Thuis, school, werk zodat uiteindelijk ook buiten post hun nieuwe thuis mag worden. Heer, ik wil u danken voor de Veenhardkerk. Wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurd. Wat heeft u veel mooi werk gedaan hier. Ik wil u bedanken dat u daarvoor uh, Gerbram, Marian, Anne en Vermijn heeft ingezet. Om uh, de gemeente hier uh, tot een bloeiende gemeente te maken. ...voor de mensen die hier zijn... ...maar ook zeker voor de omgeving. En uh, ja, nu de familie Heek uh, vertrekt... wil ik u vragen om het werk dat u begonnen bent... ...het ook door te zetten. En geeft u ons ook het vertrouwen dat u erbij blijft. Als het misschien onzeker wordt... ...als de toekomst ja, misschien wel spannend is... ...wilt u uh, ons laten ervaren... Dat, ...dat u erbij bent, erbij blijft. En dat uh, we... Nog steeds, nog steeds uh, om uw zoon en het evangelie mogen, mogen scharen en zo tot de omgeving uh, een zegen mogen zijn. Ik wil u vragen om een zegen voor het beroepingswerk. Als er wordt gekeken naar een, uh, een manier om de, om de vacature te, uh, in te vullen, wilt u voorzien in een, uh, ja, in een, in een opvolger die, uh, die de gemeente kan inspireren en zo uh, een een bloeiende gemeente kan blijven. Lief Vader in hemel, dank u wel voor alle mooie woorden die we mochten horen. Dank u wel voor alle mooie liederen die we mochten zingen. Heren, dank u wel voor deze feestelijke dienst, dat we het de eer van u en van het gezin mochten houden. Dank u wel voor zoveel belangstelling, voor lieve mensen om ons allemaal heen. Dank u wel, Heere Jezus, dat u in onze harten wilt zijn. En dat uw heilige geest hier aanwezig wil zijn. Heren, wees zo alle bij ons. Nu en in alle dagen die gaan komen. Of we nou in Meidrecht blijven, de gemeente verder ingaan of zelfs naar Friesland. Heren, wees zo bij ons allemaal. En in het bijzonder bij Gerbrand Marjan, Anne en Vermijn. Heren, en, uh, dank u wel dat u deze dienst ook zegent. En ik wil u ook vragen, straks na de koffie, alvast de lunch te zegenen die we met elkaar mogen hebben. Hier zegen het gezellig samen zijn. Zegen de tijd die we met elkaar hebben. In Jezus' naam, amen. En hebben we hebben ook nog iets um, moois voor jullie gekocht. Voor, voor, nou ja, van ons vieren, voor jullie vieren. En ik denk dat het misschien wel leuk is. Ik geef maar iets aan jou, Marjan. Gewoon als afwisseling zo, hè. Om hem even uit te pakken. Ik denk wel dat het leuk is, hè? Doe maar even. Hoef je mij nog wel even meehelpen, natuurlijk. We hebben even nagedacht, wat zou nou passen? Wat geef je nou als, uh, nou ja, als uh, gastvrouwen en heer? En er is iets heel moois uitgekomen, wat mij betreft in elk geval. Ja, ik denk dat het nog best lastig is om hem open te krijgen. Misschien moet ik het een beetje vertellen, alvast. Mag je straks verder gaan. Het is een, uh, een beeldje. Een beeldje van... Um, ja... Uh, IJzer, zeg maar. Ja, kijk. Van vier mensen. Twee grote mensen en twee kleine mensen. Die hebben allemaal hun hand zo vast. Dus ze zijn met z'n vier op een rij. En ze eigenlijk dansen ze zo samen. Um, en um, nou, dat is een symbool voor jullie als gezin. Wat we jullie toewensen. Dat je op die manier in buitenpost je mag voelen. En weer opnieuw uh, mag starten. Maar het is ook echt een symbool, um, wat ons betreft, voor hoe jullie met God mogen lopen. En we hopen ontzettend dat je dat ook zo zult voelen. Dat als je zegt, Jezus is erbij, nou, dat je dat ook echt zo uh, mag ervaren. En, uh, en als je het vergeet soms, dat je even kijkt ernaar. Nou, hou jij hem vast. En dat je gewoon je mag herinneren, Hij wil heel graag... Um, dat je zo met hem wandelt, samen. Dus uh, heel veel zegen en uh, genieten van voor jullie. Dan uh, wil ik graag de Oudstraat naar voren roepen, Marloes. Namens de Oudstraat en alle leden van de Veenhardkerk willen wij jullie ook nog even officieel gedag zeggen. Ten eerste willen we jullie bedanken voor de plek die jullie als gezin hebben ingenomen in onze gemeente. Marjan voor al je werk, onder andere als gastvrouw, als kanjerleiding. Anne voor je mooie stem en voor alles waar je aan meegedaan hebt. Vermijn voor je energie en je plekje bij de kanjers. En uh, ook voor al die avonden dat jullie Gerbram hebben moeten missen omdat hij bij ons was. Omdat we gingen vergaderen of omdat hij een cursus moest geven, omdat hij uh, bij de Xpoint was. Of uh, nou, bij al die dingen die hij hier uh, heeft gedaan. Gerbram, in die 14,5 jaar heb je ons allemaal heel erg gemotiveerd en geïnspireerd. Niet alleen uh, met je preken, waar uh, iedereen uh, volgens mij heel graag naar luisterde. Maar ook uh, met de dingen die je hebt gedaan. Um, en dat je dat altijd allemaal hebt gedaan um, met Jezus als voorbeeld. Je bent ons echt voorgegaan uh, in Jezus naam. Um, dat zullen we ontzettend gaan missen natuurlijk. Um, nou moet ik toch even mijn spiekbriefje erbij pakken, anders vergeet ik toch nog wat. In jouw stijl, spiekbriefje, digitaal. Ja, en je hield ons ook altijd onze visie voor ogen. Heel belangrijk uh, dat we bij alles wat we deden, wat we bespraken of de plannen die we maakten, dat we die visie Jezus voor ogen hielden. We willen je heel erg bedanken voor je inzet, voor je enthousiasme, voor je energie. En ook vooral dat je ons dus daardoor, door die visie, veel meer hebt gegeven dan een kerk. Dan alleen maar een kerk waar we ons thuis mochten voelen, maar echt een plek in de ronde venen. En, ja, een visie waar we voor mogen leven. We wensen jullie heel veel plezier, heel veel geluk in Buitenpost en bovenal God zegen. APPLAUS en nu willen we jullie graag uitzegenen zoals we met iedereen doen die je vertrekt. En willen we iedereen vragen om te gaan staan en jullie of je tussen de mensen wil gaan staan. En we gaan met elkaar zingen. <tied> Mogen weer gaan zitten, neem je plekje weer. En ik wil graag uh, rond naar voren vragen, want deze hele dienst en alles eromheen is natuurlijk ook georganiseerd. Ja, nou, er is al veel gezegd en ik zal het proberen er kort te houden. Um... Ik moest heel even denken in de voorbereiding en ook uh, op dit moment weer aan, uh, ja, iets heel geks misschien hoor, maar aan Expeditie Robinson. Ik weet niet of je dat kent. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar uh, Anne wel. Nou, dan, dan weet je als het goed is, dat, dan leveren een paar mensen op een, uh, op een eiland van eigenlijk ja, dat wat je nodig hebt om, om eigenlijk ja, te kunnen overleven. Heel beperkt. En dan um, naarmate het programma vordert, leeft de, ja, vallen er steeds meer mensen af. En de mensen die overblijven, ja, die, die kijken uit naar die ene maaltijd. Er is een soort samensmeltingsmaaltijd. En dan, nou, dan is er eten, joh. Zoveel en zoveel drinken. En eigenlijk, dat kun je helemaal niet aan. Weet je? Het, het overlaat je helemaal. En dan, dat heb ik hier ook een beetje. Dat ik denk van: jullie staan heel erg in het centrum. Dat komt jullie ook toe. Jullie zijn een bijzonder gezin. En jullie, bij heel veel mensen uh, laten jullie heel veel herinneringen achter. En dat is denk ik hartstikke mooi en heel waardevol. Maar het is allemaal tegelijk en allemaal vandaag. En, en, en waarschijnlijk hebben jullie nog een paar van dat soort momenten. En, en um, ik denk dat het voordeel is dat we jullie niet alleen maar uh, eten meegeven, zeg maar. Want dan moest het allemaal vandaag of morgen op. Maar we, we hopen ook jullie echt herinneringen mee te geven. En, en iets. Um, ik, ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek. Dat, dat jullie in elk geval altijd in ons hart zullen blijven. En, en dat er, in, ieder die hier zit. Ja, wel een herinnering heeft aan een van jullie... of aan, aan jullie allemaal. En um, nou, we hopen dat jullie eigenlijk ook op die manier... Um, ja, nou goed, een hoop herinneringen meenemen. En het bruggetje met eten... Ik even kijken, hoe ga ik dat doen? Misschien wil jij... Uh, ja. Het bruggetje met eten is eigenlijk dat we weten... dat jullie ook wel van taartenbakken houden. En um, we hebben daarom voor Gerbrom en Marjan een heel mooi gepersonaliseerd schort gekocht. Mm -hmm. Oh, Oké, okay. samen bakken is misschien nog geen succes. Nou, gelukkig... <laughs> Maar daar heb je nu alvast een schort voor. We hebben ook gehoord dat jij van Gerbam heel erg fan was van dit schilderij. Ik weet niet of je bang was dat je hem was misgelopen, maar... Ja, je was overbodem, want wilde het heel graag aan je cadeau geven. Dus de notenkraker. Hè? Um, ja, elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. En nou, volgens mij hebben jullie alle vier hartstikke mooie eigen stem en uh, hopen dat jullie die ook uh, kunnen laten horen op jullie nieuwe plek. Ja, en, uh, en de laatste, dat is, uh, die wil ik aan Marjan geven. Dit is een, uh, ja, een tekst die we hebben laten schrijven voor, ook voor jou, en uh, daar mogen jullie als gezin ook natuurlijk van genieten. Uh, Handlettering is het. Hè? Hartstikke mooi. Er staat op: uh, waar jij heen gaat, daar ga ik heen. Dus, en, en dat is denk ik, misschien is het daarmee ook weer mooi rond. Net als uh, dat jij begon over die regenboog die rond is. Als ik, als ik me bedenk, zeg maar, wat ik vooral geleerd heb in de tijd dat jullie hier waren. En Gerbrand dat jij bent begonnen ook de gemeente mee te nemen. dan ging het altijd over dat Jezus centraal staat en dat hij er altijd bij is. En dat is ook natuurlijk wat Gods naam betekent. Hè? Ik ben er, altijd. En dus waar jullie ook heen gaan, hij zal erbij zijn. Ik heb begrepen dat jullie zelf ook nog op het podium willen komen staan, Marjan. Ik heb begrepen dat jullie zelf ook nog een, een woordje wilden doen. Ja, dankjewel. Ja, ik zei net al even voor de grap samen bakken. Ik weet niet of dat goed gaat. Want uh, Gebram en ik zijn heel verschillend. En uh, dus Gebram heeft een heel ander verhaal dan ik. Maar ik dacht ik wil nog wel wat uh, vertellen. Um, en uh, Gebron krijgt altijd heel veel uh, mooie woorden en zo, en heel fijn. En thuis dan landt hij en dan, dan ja, kraken we hem af en toe een beetje af. En dan zeggen we, oh, je bent saai en dat soort dingen. <lacht> um, en dat is ook altijd een beetje met dominee, zijn zo van, ah, preek. Dus ik dacht, uh, ik doe een beetje officieel, ik doe twee punten. Dus punt één. <lacht> uh, en punt één is kinderen. Uh, ik dacht na van, uh, nou, wat zal ik nog willen vertellen over mijn herinneringen hier... Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan, maar kinderwerk heeft echt wel mijn hart. Um, en ik dacht, dat zal ik ook het meest gaan missen. Ik ga uh, de kinderen onwijs missen, waarmee ik zulke mooie gesprekken mee heb gehad. Leuke dingen gedaan, enthousiast. Um, Rinske zou ik altijd nog een keer de rok ruilen, want ze heeft echt een supermooie rok. Um, ik denk aan Salme en Ruben. Um, nou, zo gaaf was het... Um, en ik wil ook zo graag meegeven van blijf de kinderen zien, want um, ik geloof echt dat het daar begint. Als je iets van Jezus wilt delen, um, ja, laat het de kinderen zien, want um, hun zijn de toekomst en um, ja, zie ze ook in de kerk. Uh, achterin zitten ze altijd gezellig op de bank, uh, dukkies te lezen... Um, maar ja, ik weet niet, Abel heeft zijn favoriete plekje. Ik weet helemaal niet of je dat weet. Nou, ik hoop, misschien zit hij daar over tien jaar nog, zijn favoriete plekje. Daar kan ik gewoon ontzettend van genieten. En ik hoop gewoon dat jullie ze blijven zien. Dat was punt één. Punt twee. Kinderen. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Toen we hier kwamen, waren Geromik met z'n tweetjes. En zoals de gemeente heel is gegroeid, zijn wij ook verdubbeld. Onze kinderen zijn hier geboren... In mijn en Anne. Um, en ik ben heel blij dat ze um, in deze gemeente zijn geboren en uh, gedoopt. En dat ze hier Jezus hebben leren kennen. Um, en ik dacht ook, van, nou ja, misschien willen zij ook nog wat vertellen. Nou, dat vonden ze een beetje spannend. Dus ik heb even gevraagd wat ik voor, voor hun moest uh, doorgeven. En ik ben meer van papier en schrift. Dus ik heb even, voordat ik het verkeerd ga zeggen, want anders krijg ik thuis op mijn kop... Um, ik heb een Anne gevraagd: wat zou je het meest gaan missen? En zij zei de fijne en gezellige sfeer hier en dat je jezelf kan zijn. Ik vond het altijd hier heel erg leuk. Uh, de muziek natuurlijk. En ze heeft nog een oproepje, um, want de kanjaleiding bestaat nu alleen uit mannen. En ze zegt er zijn ook vrouwen nodig. Dus uh, een oproepje, voel je groepen om uh, de kanjaleiding te versterken? Uh, vrouwen, kom erbij. Uh, en Vermijn heb ik natuurlijk ook gevraagd. Dan kijkt hij kijkt heel boos. Wat ga je het meest missen? De goede duckies. <lacht> ja. <laughs> en uh, hij vond het een leuke kerk. En wat hij gaat missen, en dat vond ik wel een mooi woord, is de hipheid. Nou, dat zegt eigenlijk uh, genoeg. En ik dacht, dat ga ik eigenlijk ook misschien wel het meest missen. Gewoon dat je jezelf kan zijn. Dat er ruimte is voor wie je bent. Uh, er kan heel veel. En uh, nou, het gaat jullie goed. Uh, ik ga dit ook gewoon heel erg missen. Dank jullie wel. Ik ga jullie ook uh, heel erg missen. Dat is geheel, uh, geheel wederzijds. We hebben ongelooflijk veel uh, mooie dingen meegemaakt. En uh, dat... dat uh, het is goed om te gaan, ik ben helemaal blij met de, met de keuze die we gemaakt hebben. Maar je merkt wel dat je na veertien jaar ook echt wat loslaat. En uh, nou, het is goed om, dat vandaag, uh, nou, om daar een mijlpaal van te maken. Ik wil uh, als eerste jullie uh, ook ontzettend bedanken. Want dit is ook de plek waar ik kon groeien. En uh, ik heb ongelooflijk veel uh, mogen ontvangen binnen deze gemeenschap. Van al die mensen die ik, uh, die ik heb mee mogen maken. Het is een, een gemeente geweest waar ik uh, voor het eerst aan de slag mocht gaan. Waar ik fouten mocht maken. Waar ik heel veel vertrouwen heb gekregen. Waar ik heel veel ruimte heb gekregen. En dat heeft mij ook heel erg geholpen om de vleugels uit te slaan. En, en om met creatieve, enthousiaste ideeën te komen. En, uh, en dat kwam door jullie. Doordat dit een plek was waar die ruimte en dat vertrouwen er altijd geweest is. En ik hoop dat dat blijft. En dat als er hiernaar mij weer iemand komt, dat die... Uh, hetzelfde ruimte en hetzelfde vertrouwen krijgt als, uh, als ik hier gekregen heb. Ontzettend bedankt daarvoor. Uh, jullie hebben even in wat flitsen gezien uh, mensen die hier op podium staan, die iets teruggaven van al die jaren waarin we ja, met elkaar op konden trekken. En het mooie van de gemeente, van de omvang van de Veen het kijken, is, zeker als je met veertig man begint en dat groeit dan wat uit, is dat je met ook echt iedereen wel iets samen hebt gedaan. En met iedereen iets hebt opgebouwd. De, de mensen met wie ik in de Oudstraat heb gezeten, met wie we diepe gesprekken hadden... waarin we eigenlijk veel meer dan alleen een de Oudstraat ook gewoon een kring waren. Uh, al die ontdekseries series die ik gedaan heb, waar mensen bij waren... waar we mooie avonden hadden, bijzondere weekenden, goede gesprekken tot, uh, tot laat in de nacht. Uh, al die mensen rondom de kerkdienst, met wie je samenwerkt... met wie je mooie, gave, creatieve dingen opbouwt... Uh, uh, dat, dat zijn dingen die ik, uh, die ik heel erg koester. De, de kringleiders, de, de kringleiders trainingen, allemaal van, uh, van dat soort momenten. Uh, ik herinner me bijvoorbeeld de, de, de Sinterklaasviering die we ooit hier gedaan hebben, die wel heel erg op het randje was van alternatief en creatief, maar ook een heel groot succes. Ik herinner me al die kunstexposities waar we de kerk vol hingen met gekke dingen uh, en waar elke keer weer prachtige gesprekken uit voortkwamen. Dat was uh, heel gaaf en heel bijzonder. En zo heb ik met iedereen in de Kijk wel iets mee gemaakt en opgebouwd en schouder aan en schouder gestaan. En daarbij hebben we ook ontzettend veel gelachen. Het is een hele vrolijke ontspannen sfeer. En het mooie was altijd dat als we bij elkaar waren, dan, dan ging het ergens over. Dan was het zakelijk, moesten dingen geregeld worden. Maar we gingen ook altijd bidden. En we, we deden altijd even de Bijbel open of een inhoudelijk moment. En dat voortdurend samen gaan van uh, bidden, met Jezus onderweg zijn en, en gewoon praktisch iets opbouwen. Dat is heel typerend voor wat ik hier in de Veenatkerk uh, heb meegemaakt. Um, ik denk dat ik vandaag hoe degene moet zijn die zegt dat het niet allemaal altijd fantastisch was. Um, groei geeft ook groeipijn. En we hebben genoeg momenten gehad dat het schuurde. En er is vandaag ook best een lijst te maken van mensen die zijn afgehaakt. Of die even zijn aangehaakt en, en toch weer zijn, uh, hebben losgelaten. En daar hebben we ook allemaal elke keer weer de pijn van gevoeld. En uh, nou, dat, dat wil ik vandaag toch ook uh, benoemen. Het was gaaf om daar ook elke keer weer doorheen te komen met elkaar, uh, maar dat was er ook. Ik wil jullie ontzettend bemoedigen. Uh, de kerk is een, uh, een hele gave mix van, van heel verschillende mensen uh, die ontzettend veel ontvangen hebben, uh, maar die ook alles in huis heeft om, uh, om verder te groeien en in bloei te gaan staan. Het is uh, een ontzettende uh, lastige tijd om kerk te zijn. We leven in een periode in de geschiedenis dat de kerk zich in Nederland opnieuw moet uitvinden. En uh, daarin mag je als Veenlaardkerk ook echt trots zijn op jezelf. Met elkaar hebben we uh, echt iets uh, op, uh, opgebouwd wat goed past bij de 21ste eeuw. De Veenlaardkerk uh, is een van die kerken in Nederland die echt een stap naar voren heeft gezet. Overal in Nederland poppen fantastische projecten op... Uh, en je ziet dat de kerk zich op allerlei plekken aan het herontdekken en het heruitvinden is. En dat er prachtige dingen gebeuren. En de kerk hoort daar helemaal bij. En uh, pak dat vast. Uh, hou de liefde vast. Hou het lef vast. En dan, uh, dan wens ik jullie van harte God zegen om, uh, om verder te gaan groeien en bloeien. En uh, nou, we gaan elkaar allemaal nog even persoonlijk drukken. Ik ben nog lang niet weg. Dus uh, ik kijk er naar uit om iedereen nog even persoonlijk. Uh, uh, de hand te drukken of een, een huk te geven. Of, nou, op wat voor manier jij ook afscheid wil nemen, laten we het zo zeggen. Dank je wel. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst. We gaan zo meteen nog één nummer met elkaar zingen. En daarna mogen we de als allerlaatste keer van Gerber de zegen ontvangen. Heb ik nog wel even twee mededelingen. Zometeen als we de zegen hebben ontvangen, wil ik iedereen verzoeken om zijn stoel te gaan stapelen en naar de zijkant te zetten, zodat we een prachtige open ruimte krijgen waarin we met elkaar koffie mogen drinken met wat lekkers. We zullen straks ook een uh, lunch krijgen. En uh, voordat die begint, zal uh, er een film getoond worden van Willem Roest die uh, laat zien hoe de tijd gegaan is met Gerbram hier. Dus uh, ja, er staan nog mooie dingen op het programma. Laten we met elkaar gaan staan, met elkaar zingen, feest. Laten we er een feestje van maken met elkaar.